Nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht ik woon van binnen. Nacht zuster, Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen? Nacht zuster, doe iets van pijn.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 Nachtzister Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtzister Al ik je morgen Nacht Moet ik zonder jou beginnen? Nacht, ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Hal ik je morgen? Nacht, zuster. <hijen> Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht Ik brand van binnen. Nacht zuster. Waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen? Nacht Nachtzuster, Nacht Nachtzuster. Nacht zuster. Nacht Not just a pine, pine, pine, pine, The pain, the pain, pine, pine,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 Stronger. You thought that I'd be wrong without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I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 Bitch. Van Zandvoort, op 106.9. regret, I turn my back on you No one makes me feel the way you. Never meant to cause you trouble looked at the